Dit is Eva de Jong met het NOS Journaal. Onder meer op de A12 en de A27 bij Utrecht wordt aan de weg gewerkt. De snelweg A67 Venlo Eindhoven is tot morgenochtend tussen Helden en Gelderop afgesloten. Een Russische communicatiesatelliet is zeven maanden na de mislukte lancering ten noorden van Hawaï in de Stille Oceaan gestort.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 Op het wereldkampioenschap afstanden schaatsen in Thielf heeft Michel Mulder net de gouden medaille op de 500 meter gemist. Hij kwam een honderdste seconde tekort om op gelijke hoogte te komen met olympisch kampioen Mo Tae-boom uit Zuid-Korea. Mulder was vijfde op de eerste 500 meter en won de tweede in een baanrecord van 34 seconden en 36, 66 honderdste. Bij de vrouwen was er ook een medaille op de 500 meter voor Nederland. Thijsje Oenema werd derde achter de Zuid-Koreaanse Li Sangwa en de Chinese Yu -Yi. In de Eredivisie blijft AZ koploper. De Alkmaarders wonnen thuis met 1-0 van RKC door een doelpunt van Goedmundsson. AZ heeft nu vier punten meer dan nummer 2 Ajax, maar de Amsterdammers kunnen weer op een punt komen als er wordt gewonnen van PSV. Feyenoord won uit bij de Graafschap met 3-0 en Heracles won in Almelo met 3-1 van FC Utrecht. Het weer volop zon, vanavond helder, het koelt snel af. Plaatselijk kan er mist ontstaan. Vannacht is het mistig en dan gaat het op 4 morgenochtend eerst grijs. Later weer zonnig met temperaturen tussen 12 graden in het noorden en 17 in het zuiden van het land. Dit was het NOS-journaal. In Cirque Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 dit is John Sohoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Er wordt wel op snelheid gecontroleerd. Onder meer op de A1 tussen Amersfoort en Apeldoorn. En op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag. Maar ook op andere wegen kan gecontroleerd worden. Want niet alle controles worden vooraf bekendgemaakt. Tot zover de verkeers...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 Toch is het toch nog een piepklein gandje. Nu is de ijs nog bevro bevroren. Zondag morgen begint het dooien. Ja. En het schijnt dat volgende week, volgens de peilingen, toch nog gaat vriezen.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 and here is Avicii. Komt ie aan. and fight a compulsive liar.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 Nou ja, daarom ja. dit bericht. Het spijt me, vergeef me. Ja, uh. ik had al een dat dit meer in de uitzend. Haha. Hé, fijne avond en we spreken en, je, nou, jongen. En kom zo even langs. Uh, ja, als ik uh, op mijn thuis ben, want ik ben nog op mijn werk. <laughs> nou. Is goed jongen, we spreken je. Doei doei. Hoi. Oh. Nou, we hebben weer een, een ja. blije klant. Gelukkig wel, zeg. We hebben het weer goed gemaakt. Word niet meer Hier is Brandfriend van 3000, samen met Curtis Mayfield. Is dit Astound? dat is met de En toch vind ik het toch een heel leuk nummer. Hè? Het goede doel met België. Sommigen vinden het fout, maar sommigen vinden het ook heel leuk. Ik vind het leuk. Het goede doel met België. En we gaan even verder met het volgende. Want in de muziek wordt gebruik gemaakt van akkoorden. En ik heb een fragment, heb ik gevonden. Nou is. Op zich best oud, maar ik heb hem nooit op de radio laten horen. Uh, van mannen die alle beke de bekendste vier akkoorden gebruikt. Uh, die ge wordt gebruikt in meerdere liedjes. En deze mannen hebben dat uh, aan elkaar verweven, zeg maar. En hebben dat gevormd tot meerdere liedjes. Dus vier akkoorden, meerdere liedjes. Yeah, let's stop believing by journey. The cast of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 I'm telling right. you,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 106.9. Straks meer. Zie FM. Maar eerst het NOS-moes van.